En ik zong een liedje dat ik gemaakt had over soep getrokken uit een boa constrictor. En frater Bernulfus die zei, verdulle me van je hebt talent, man. En frater Victor die zei, verdulle me van je moet bij een band, man. En toen zei frater Superieur, dus me net of je Sonneveld hoort. En toen zei Victor, nog een weg, zeg, Sonneveld, me zo'n Nou, zo is het begonnen. En nu zing ik mijn liedjes die de mensen pakken en iets meegeven voor hun ongeluk en hun ongemakken. Goeie eens even de gitaar stemmen, mag dat even? Mag ik even de A? De A van Antonius, alsjeblieft. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven van je amen en je glorie jij je gegeen.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 een non-jenever, ik zeg je wel, een non-jenever. Je ziet blauw van de kou, straks gebeurt er iets met je vooruit. Op en Ze ik op. Ik zeg je doet het wel, je neemt een dubbele jenever. Dat ze nou vooruit, maar dan in een koppie. En <lacht> ja, fijn, er komt een ober, er komt een ober, En ik zeg tegen die ober, -ober voor mij een moet en dan nog een dubbele jenever en een koppie. En ja, die die roept naar het buffet, één vermoed en een dubbele Genever en een koppie. ]eday. Toen roept de man van achter het buffet, is die verrekte nonder nou weer? tegen ja tegen het dat je al en je over datzelfde koffietje, zeg. Vanmorgen kom ik er weer voorbij. Ik denk, weet je wat, ik ga ze even een kopje koffie halen. Het was een slotte ochtend. <lacht> ik sta aan de toenebank, komt er ineens een chauffeur op me. Die zegt tegen mij, vrater, kan ik u iets vragen? Ik zeg, ga je gang. <lacht> Hij zegt, vrater, bestaan er zulke kleine penguins?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 Als u zin hebt om mee te zingen, graag hoor. Ja, weten ze veel, zeggen ze bij ons in schin op geul. Ziet de lelies lustig dromen? Ziet hoe het beetje doet? Ziet de mand schijn door de bomen? Schittert in de zonnegloed. Moeder de kat heb jongen gekregen. Moeder onze kraai is dood. Bij de muur van het oude kerkhof schoen zijn vader het hem verbod. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven van je amen en je glorie je heer.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 Zeg maar ja tegen het lieve, ja tegen het lieve want je ja, armen en je glorie en jee. Je zeg maar ja tegen het lieve, ja tegen het lieve anders zij er lieve. Aan het lachen te maken. Hè? Ik vraag me af of het ook zo fijn is om de mensen aan het huilen te maken. Maar ik geloof dat je het als artiest het verst geschopt hebt als je de mensen aan het lachen en aan het huilen kunt maken. En elke avond om deze tijd, vooral om deze tijd zo voor het naar bed gaan, is er wel ergens een jongen zoals ik vroeger met mijn vader.